11 uur. Wouter om met het NWS-journaal. Rond deze tijd begint in de Tweede Kamer een debat over de overheidssteun aan KLM. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen willen de luchtvaartmaatschappij... ...2 tot 4 miljard euro aan leningen geven om door de coronacrisis te komen. In het Kamerdebat zal het vandaag vooral gaan over de voorwaarden voor de staatssteun. Zo willen sommige fracties dat KLM duurzamer wordt. Andere voorwaarden die worden besproken zijn onder meer het beperken van de salarissen aan de top... En de garantie dat het personeel van KLM zijn baan behoudt. Musea en theaters willen meer overheidssteun om te voorkomen dat ze failliet gaan door de coronacrisis. Ze zeggen dat het bestaande steunpakket van 300 miljoen euro vooral de instellingen helpen die door het Rijk worden gesubsidieerd, en dat lokale musea en theaters er weinig aan hebben. Een derde van de theaters- en concertzalen zou al voor het najaar failliet dreigen te gaan. Ook als ze weer open mogen lopen ze nog veel inkomsten mis als bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden. CDA Tweede Kamerlid Ronnes. wordt een van de gedeputeerden in het nieuwe Brabantse provinciebestuur met Forum voor Democratie, VVD en de partij Lokaal Brabant. Hij krijgt de portefeuille ruimte en wonen. De samenwerking tussen het CDA en Forum ligt bij veel CDA'ers gevoelig, maar een krappe meerderheid van de achterban stemde er wel mee in. Veel Fransen zijn tijdens de coronacrisis dikker geworden. In een enquête van een gezondheidssite zegt 57% zijn aangekomen. Vrouwen gemiddeld 2,3 kilo, mannen 2,7 kilo. Het komt vermoedelijk door het gebrek aan lichaamsbeweging, stress door het thuiszitten en het eten van extra tussendoortjes. Er staat tegenover dat 29% van de Fransen juist is afgevallen tijdens de crisis. Het weer nog, veel zon, 16 tot 19 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Vanmiddag kan het door wind van zee in het westen iets afkoelen. Ook de komende dagen zonnig en mogelijk nog iets warmer. Dit was het NMES-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 you yeah. was Adel met To Make You Feel My Love. Welkom terug, beste luisteraars... bij het tweede en laatste uur van deze ZFM-ochtenduitzending. Ik hoorde net in de, in de nieuwsberichten het weerbericht voor de komende dagen. U heeft dat ook gehoord. En de nieuwslezer voorspelde Heerlijk Zonnig Weer. Nou, daar hoort een heerlijk zonnig zomermuziekje bij...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 Ook de leden met l'été en Een zanger die nog steeds uh, zijn vaste schare fans heeft is Neil Diamond. Neil Diamond die al in de 70er jaren een, uh, een hitproducent was en uh, fantastische concerten organiseerde. Uh, en vandaag de dag treedt hij nog steeds op. Hij leidt weliswaar aan de ziekte van Parkinson, maar. Dat verhindert hem niet om toch nog regelmatig op het podium te verschijnen. In 72 had hij een uh, beroemd dubbelalbum, een live concert, uh, op wat opgenomen was op 24 augustus 72. En wat heette uh, Hot August Night. Uh, dat heeft hij na de hand nog een aantal keren herhaald. En in 2009 hij, uh, had hij ook een live concert, dat noemde hij Hot August Night, toe. En daarvan gaan we nu luisteren naar You Don't Bring Me Flowers Anymore. You don't bring me flowers. And you don't sing me love songs.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 me late at night, when it's good for you, and you're feeling all right, well you just roll over and you turn out the lights, and you don't bring me flowers anymore. anymore when I come through the door at the end of the day. You don't see me love so you don't bring me flowers En dat was Neil Diamond. Ik heb uh, wat Duits klaar liggen. Uh, ik draai toch meestal wel één of twee Duitse nummers per programma. Maar van een Nederlandse artieste... een artieste waar ik erg gecharmeerd van ben... Ellen ten Damme. Ze heeft uh, een paar jaar geleden de CD Berlijn gemaakt. Berlin. En van die CD gaan we luisteren naar een wel hele mooie... een beetje rauwe interpretatie van het nummer Mac the Knife. Maar oorspronkelijk was dat natuurlijk... uit de Draai Groschen open van Kurt Weill, En zij zingt het dan ook in het Duits. Mackie Messer. Was wel een heel bijzondere uitvoering van Mac the Knife, Mackie Messer. We gaan weer wat Spaans draaien van de Chileense zanger José Manuel Soto, Camarera de Mi Amor, oftewel tussen aanhalingstekens, serveerster van mijn liefde. En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera y en este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron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 Cita, pero juntito a mi corazón, eres tú la camarera que me ha robado. Eerlijke, vrolijke muziek uit Zuid-Amerika. Het loopt tegen de klok van half twaalf en dat betekent dat ik zo Ben Sonneveld ga bellen... om te horen aan wie hij vandaag de groeten gaat doen. En ter voorbereiding op dat gesprek, wat kan ik dan beter draaien dan van Michael Jackson het nummer Ben. Is Ben Sonneveld in de uitzending. Welkom, Ben, op deze hele mooie zonnige dag. Een zeer goede morgen, Jaap, en natuurlijk iedereen die meeluistert. Het is een prachtige zonnige dag. Ik was iets wat teleurgesteld vanmorgen omdat mij wat minder wind beloofd werd. En de wind nam inderdaad af, maar neemt nu weer toe, zie ik, alleen van een heel andere kant. Dus misschien dat dat voor het zitten wel, uh, wel goed komt. Maar voor, en voor het kitesurfen. En voor het kitesurf, ja, maar mag dat wel? Ja, volgens mij wel. Ik was één van de afgelopen dagen was ik even op de boulevard, ook met een lekker windje. En toen zag ik hm. toch een aantal Ze zitten wel heel ver uit elkaar, hè, die kitesurfers. Ja, ik pak gisteren Ernst Brokma, nog even, van de Redditsbegaan. Ik zei, wat vind jij ervan? Hij ja, zei, ik vind hem natuurlijk wel leuk. Ik zei, ja, maar als er wat gebeurt, moeten jullie er toch uit. En dat is natuurlijk afgelopen weekend gebeurd... Uh, bij een surfster die, uh, die weg was. Ja, dat heb ik gelezen, ja. En ja, er moet toch alles eruit. en Hoe je dat dan verder oplost, uh, ja, ik, ik weet het niet. Maar hij, uh, hij vond het toch wel grappig dat het allemaal weer een beetje leeft. Ja. En ze, ze zitten er wel, dus ze zijn toch wel bereid om, uh, om actie te ondernemen. En net als bij de KNRM, als er piepen gaat, dan moet je erheen en moet je wat doen. Absoluut. Dus die mensen die, die doen hun, hun werk, hun vrijwilligerswerk moet ik erbij zeggen. Ja, ook dat nog, ja. Ja, nou ja, voor de rest uh, zijn we nu bezig om uh, morgens Antwoord op te starten. Dat gaat weer terugkomen, hè? Uh, wij wij uh, zijn van plan om aanstaande zaterdag van 11 tot 1 uit te zenden. En waarom niet van 10 tot uh, 12? Omdat wij tussen de programma's, het bestuur en, en, en, uh, en de programmaleiding, besloten hebben dat uh, tussen de twee programma's, een uur zit, zodat iedereen die uh, weggaat kan schoonmaken. Dus, uh, de, dus de plopkap, uh, de, de, de, de borden, de schuiven, uh, noem maar op. Dan uh, is het dus stil in de studio en er komt de volgende ploeg. Zodat je elkaar niet uh, uh, voor de voeten loopt en iedereen gewoon zijn dingetje kan doen. Uh, wij proberen er gewoon wel twee uur achter elkaar te doen. En als ik het zo eens zie, uh, wat onze presentatoren nu al allemaal aan... Uh, Onderwerpen naar mij toeschieten. dan is er toch wel wat voor de eerste vijf weken. Maar uh, laten we er eerst maar eens een, uh, een uitzending zaterdag van maken. Ja, dat lijkt me ook. En dan zondag, ik had het er met Jelmer net al even over. is ook uh, ZFM Jazz weer terug. Ja. Van uh, 10 tot 1 zelfs in plaats van 10 tot 12. Ook met diezelfde reden, dat ze dan tussen uh, 1 en 2 de zaak kunnen schoonmaken. en dan het middagprogramma. Precies. Dus. Uh, ja, zo langzamerhand krabbelt uh, een en ander weer op. Ja, ik denk dat je toch uh, uh, de, de, de voorzichtigheid in acht neemt. En uh, uh, ik kom ik straks nog even terug trouwens. Uh, dan moet dat lukken. Ik denk en, het, het ook. En dat lijkt me toch ook van, leuk voor onze luisteraars. Uh, uh, dat uh, ze weer uh, op de bekende tijden ja, kunnen beetje, afstemmen sprayen, op bekende een programma's. Ja, maken en dan is het al goed, toch? Ja, daarom. <laughs> ben, aan wie ga je vandaag de groeten doen? Nou, ik zei al, ik kom er zo even op terug. Uh, het valt mij namelijk op dat uh, uh, heel veel, of heel veel velen zich steeds minder gaan houden aan, uh, aan, uh, aan de regels. En daar zal de politie en handhaving op uh, moeten optreden. Dus vandaar dat zeker vandaag de groeten uitgaat naar de politie en handhavers. Handhavers mogen meer inzicht, politie zie ik genoeg. Ik zat namelijk met verbazing te kijken hoe dat gisteren in Den Haag weer helemaal uit de hand liep. Uh, en we gaan natuurlijk weer een, uh, een, een aardig weekend tegemoet. Hè? Vrijdag, zaterdag is het prachtig mooi weer. En dan wens ik de heren sterkte en ik doe ze daarom zeker de groeten. Oké, okay. dan uh, spreken wij elkaar niet morgen meer. Want nee. uh, morgen neemt uh, Jelmer over. Dus uh, de afgelopen vijf dagen hadden we een uh, mooi contact. Ja. En... Uh, nou, we komen elkaar ook op de radio vast wel weer eens een ja, keertje dit, uh, tegen ja. als ik achter de knoppen zit. Ja, dat lijkt mij zeker. Want als wij overgaan naar de normale programmering, dan houdt de groeten aan natuurlijk op. Ja. En uh, ja, dan gaan wij ons allemaal weer opmaken voor onze eigen uh, mooie programma's. En ik hoop dat jij daar weer veel plezier in hebt. Dat gaat zeker gebeuren. Ben, ik wens je nog een fijne dag. Ja, veel plezier nog. Oké. Okay. Familia está contenta porque estás con él y ya se te olvidó lo que hubo entre tú y yo, que por ir tras mis sueños no soy tito de tu amor. Yo te di mi vida sin refugios ni mentiras. Como hiciste para decirme adiós, tú que me Deze vrolijke Dominicaanse merenkeklanken kwamen van Rolf Wink, beter bekend als Rolf Sanchez. De zoon van een Nederlandse vader en een Dominicaanse moeder. Wat een fantastische nieuwe aanwinst in het Spaans-Zuid-Amerikaanse repertoire. Zijn, seizoen, zijn uh, carrière in Nederland wilde eerst niet zo vlotten. Toen is hij in 2013 vertrokken naar het geboorteland van zijn moeder, de Dominicaanse Republiek. Waar bijvoorbeeld ook een Juan Luis Guerra vandaan uh, kwam. En uh, daar is hij uh, opgeklommen qua populariteit. Inmiddels kent iedereen hem vanuit het uh, programma Beste Zangers, waar hij ook in heeft opgetreden. We gaan weer naar Nederlandse muziek luisteren... maar nu van een van onze Zuiderburen. In het eerste uur hadden we uit België Clouseau. Ik heb nu een wat minder bekende zanger voor u klaarstaan... maar ik vind hem heel erg mooi. Mooie stem, mooie teksten. We gaan luisteren naar Willem Vermanderen met Onderweg. Onderweg ben ik zingeuner, onderweg ben ik een kind van de rosteloze wegen op vierwielen wielen welgezind. Op vierwielen wielen wil ik vluchten, weg uit het nauwe vaderland. Naar het bergland, naar de rotsen, een bos aan de waterkant. Naar het bergland, naar de rotsen, een bos aan de waterkant.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 De paleizen met uw hoofd vol romantiek, maar het krotten en ruïnes klinkt er klachelijke muziek. Deelt uw brood met lotgenoten, zoveel zwaar groven wel langs de gloeiend hete wegen en steden volkommer en kwal. Langs de gloeiend hete wegen, steden volkommer en kwal. Markten en pleinen vind je volk, mild en gastvrij. schenkt u met handen en voeten zoete vruchten allerlei. En zo vind je ook uw geliefde met nog jaren voor de boeg. Van uw tederzacht beminde, daarvan krijg je nooit genoeg. Van beminde, daarvan krijg je nooit genoeg. Je nomade, soepel, blauien, speels van geest. Je geeft die over aan de genade, je wordt vrij en onbevreesd. Want je botst met tegenstrijvers, elke den zacht zinne zacht. Leer geduldig incasseren van tegenleggers onderweg. Geduldig incasseren van tegenleggers onderweg. Van vastgeroest ideeën onderweg plak je de dag. pelgrim ben je heel je leven vorderen door je lief zich zag. Haast u, haast u, uiterst langzaam, want het een doel is bekend. Daar valt weinig van te zijn. niet bepaald een happy end. Daar valt weinig van te zijn, niet bepaald een happy end. Als kind ben ik vertrokken, zonder route, kaart of plan. Onderweg al heel mijn leven, wat is daar de zin toch Onderweg stel je geen vragen, voor hoe lang nog, en waarom? Onderweg ben je zien, geuner, je reist voor je ziet niet om. Onderweg ben je zien, geuner, je reist voor je ziet niet om. manderen onderweg. Wat een mooie klesmerachtige begeleiding. Ierse muziek is iets wat ik ook altijd erg gezellig vind. Je komt er van in de stemming. De sfeer daar in Dublin is altijd fantastisch in Temple Bar. We gaan luisteren naar de Dublin City Ramblers met Dirty Old Town. I met my love By the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall, dirty old town. shining Dat waren de Dublin City Ramblers met Dirty Old Town. Heerlijke Ierse folk music. Een van mijn, waar ik echt al jarenlang een grote fan van ben, is Frank Sinatra. The Voice, The Chairman of the Board. En wat voor bijnaam had hij al niet meer. Een fantastische zanger met een ongeëvenaarde timing hoe hij zijn nummers zong en interpreteerde. Een van mijn favoriete cd's is uh, de, opname, de live opname van het concert... wat heette The Main Event in Madison Square Garden. Madison Square Garden, waar bokswedstrijden worden gehouden... maar deze keer werd de ring bezet door Sinatra, die daar uh, optrad. Uh, er is een uh, dvd ook nog steeds van te koop... Mocht je hem nog nooit gezien hebben, het is een aanrader. Het is een fantastische sfeer zoals alleen Sinatra die kon creëren. Ik heb vanuit dat concert gekozen voor het nummer I've Got You Under My Skin. Met een intro en een outro door de meester, door Frank zelf. Laten we gaan luisteren. Oh, here's something we can't leave out when we do a performance. Covecorder is shining hour.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 Under my skin Where does it hurt you, baby? Under my skin I would sacrifice anything Come what might For the sake of having you near spider you under my skin And I dig you under my skin Thank you very much. That's Nelson Riddle and Cole Porter. En dat was een swingende Sinatra vanuit Madison Square Garden. Het loopt tegen de klok van 12. en dat betekent dat we dadelijk weer het laatste nummer van deze uitzending gaan draaien. Ik heb de afgelopen vijf dagen uw muzikale gastheer mogen zijn. En ik wilde u dan ook bij deze hartelijk bedanken voor het afstemmen op dit programma. Ik hoop dat de variëteit van muziek uh, u uh, wat gezellige uurtjes heeft gebracht. En ook de actualiteiten van Jelmer en Ben... u de binding met het dorp weer hebben doen voelen. Ik uh, uh, hou het hiermee voorgezien, Want morgen en overmorgen komt Jelmer deze uitzending doen. En daarna, zoals we net in het gesprek met Ben hoorden wordt de programmering weer min of meer regulier. Dat betekent dat u mij over een aantal weken... wel weer zou kunnen aantreffen bij het ZFM Jazz-programma... waar ik nog steeds onderdeel van het team ben... en ook die muziek graag weer voor u zal draaien. Voor nu bedankt voor uw aandacht... en we sluiten af met Vangelis met het nummer HIM, hymn, oftewel hymne.